Middag en alweer 4 minuten over de klok van 3 uur. Op weg naar jouw weekend. En waar doe je dat beter dan hier op CFM? De 40 beste platen van Europa. Ik heb ze allemaal weer op je een rijtje gezet. En dat uh, tijdens de Euro Breakdown. Jaargang 21 van de hitlijst. Aflevering 5. Vandaag alweer vrijdag 4 februari 2011. De laatste vrijdag van deze week alweer. In de lijst 18 stijgers. 3 zittenblijvers. 17 dalers. En daar hebben we twee platen over. En die twee die komen nieuw binnen. Ik denk natuurlijk ook twee platen eruit moeten. Na 17 weken is de Dream for Nelly over. Just a Dream verdwijnt uit de lijst. En Ricky Gleesjas en Nicole Surginger. Hun heartbeat stopt na 15 weken. Ook zij dus uit de lijst verdwenen. Wie die plek inneemt, dat uh, horen we zometeen. Eén van de mannen vinden we op nummer 38 straks. En dat is een uh, grote wonderaar van de dame die onderaan de lijst staat. En daar beginnen we straks dit uur mee. Eerst nog even de plaat die uh, snelste stijger is. Dat is Milk and Sugar and Fire's Scandils. Hey na na na. Acht plaatsen alweer in de snelste dalen. Die is er voor Mike naar cooler than me. 10 plaatsen zakt die deze week alweer naar beneden. En de dame die het genoteerd staat van allemaal. Die is de only girl in the world. En dat is Rihanna. Alweer 19 weken in de lijst terug te vinden. Wel dus helemaal onderaan van haar. 4 plaatsen vlies deze week. Met alles in de Euro Breakdown. Hier op CFN. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar. Maar wel origineel. George van Dam. staat ze met drie platen in de top 40. Ze komt nog twee keer voorbij, dat allebei trouwens in het volgende uur. Rihanna, the only girl in the world, 19 weken in de lijst. Zakkend van 36 naar nummer 40. En Chris Brown die is weer helemaal terug van weg geweest. Zijn mixtape single in de film Takers zijn beide grote hits... En het is dan daarom ook natuurlijk een goede timing om nu ook officieel terug te komen in de muziek scene. En aangezien Chris Brown groot bewonderaar is van de zojuist gehoorde Rihanna... ...is het ook geen toeval dat de sound van zijn eerste popsingle verdacht veel lijkt op The Only Girl in the World. En dat is de single van Rihanna is ook Yeah! Three Times een sterke dans invloed single... Naast de pop-comeback zal Chris Brown binnenkort ook zijn terugkeer debuut maken op de Urban Stations. Dit zal hij doen door de met de Paolo da Don geproduceerde single Calypso. Beide singles zullen ook weer terug te vinden zijn op het nieuwe album van Chris Brown. En dat album dat heet Veen en dat verwachten we rond maart in de winkels. De nummer 38 is voor Chris Brown en heet Yeah! Free Time'. Zijfers. If you with me put yeah, your hands high your hands high If you haven't lost a life before hey, This morning for you, you me put your hands high Your dreams are filled You're uh, rocking with the best hey, I'll be on song. the I hear the tears best. of a clown Uh, I hate that song I always feel like they talking to me When it comes on, Come on. Another day, another dawn Another Keisha, nice to meet you, get the math, I'm gone What am I supposed to do when the club lights come on? It's easy to be puffed, but it's harder to be shown What if my twins ask me why I ain't married anymore? Damn, how the wild respond? What if my son stares with a face like my own And says he wants to be like me when he's grown Shit, but I ain't finished grown. Another night, the inevitable prolong Another day, another dawn. Just tell Keisha and Teresa, I'll be better than no the move. Another lie that I carry on. I need to get back to the place I left Come on. I'm alone. coming home, I'm coming home.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 Baby, we've been living in sin Cause we've been really in love But we've been living as friends yeah. So you've been a guest in your own home It's time to make your house yeah. your own Pick up I'm the phone coming home. Home. I'm coming home I'm coming Tell the world. Oh. Ain't no stopping us now. I love that song. Whenever it comes on, it makes me feel strong. I thought I told you that we won't stop we won't till stop. we back cruising through Harlem. These yeah. old blocks is what made uh -huh. me, save oh. me, drove oh. me crazy. Yeah. Drove yeah. me away, yeah. then oh. embraced me, forgave oh. me for yeah. all of my A lot of fights, a lot of scars, a lot of bottles, a lot of cars, a lot of ups, a lot of downs, made it back, lost my dog, I miss you, bitch. but here I stand, on, I stand. A, better a better man, thank you Lord, I'm thank coming. you Lord. Onderweg naar huis. Diddy Dirty Money. Coming home. Vorige week kwamen zij binnen op nummer 38. Deze week drie plaatsen winst. Dus naar 35. En de vraag is wat we allemaal nog gaan horen van het Diddy Dirty Money. Een heel nieuw concept, dus op de muziekwereld. En de vraag is hoe erg goed gaan zij het doen? Terug naar een uh, oude beginner. Robbie Williams is in, uh, inmiddels ook druk bezig om de comeback van Take That een succes te maken. En het lukt al aardig, want dat album Progress dat werd in Groot-Brittannië het snelst verkopende album sinds 1997. En daarnaast wist de Simon de Vlad in Engeland de tweede plaats te bereiken. En in, uh, Engelse... in Engeland de tweede plaats te bereiken. En ook in uh, Europese hitlijsten doet deze plaat wat goed. Ik ga al even twee dingen door elkaar. En je zou bijna vergeten dat Robbie ook dus nog een Greatest Hits album heeft afgeleverd. En daarvoor komt nu de single Hard Eye. De zanger die komt met een heerlijk bombastische track. En ook op dit nummer werkt Robbie voor de verandering weer eens samen met Carrie Barlow. Carrie die heeft ook meegeschreven aan Hard Eye en is op de achtergrond zelfs te horen in dit nummer. Maar om daarachter te komen moet je wel heel goed luisteren. Wat mij betreft had dit net zo goed de eerste single van het album kunnen zijn. Want wat is dit een lekker nummer geworden weer. James kwam natuurlijk ook van dat album. Dat was een mooi voorproefje op wat allemaal nog komen gaat van Robbie Williams. Heart and Eye is deze week de hoogste binnenkomen Op nummer 32. van Robbie Williams Hard and High. op de achtergrond is ook door uh, Kerry Barlow, ik weet niet of je hem gehoord hebt hij zit er wel in hoor uh, ergens op de achtergrond, nummer 32 hij dus een nieuw binnen en met die positie was hij de hoogste nieuw binnenkomer. We hem zo uh, nog een keer tegen, Robbie Williams, dan met zijn band Take That. Maar eerst even. Pakken wij een blaadje erbij en weer een blik naar achter zien wij op nummer 40, 19 weken in de lijst. Rihanna, the only girl in the world. The Wombats Tokyo staan 15 weken in de lijst, zakken van 37 naar 39. Beide maken ruimte voor Chris Brown. Yeah, 3. Ja, 3x, 3 times, 3 keer. Nummer 38 komt hij, nieuw binnen. Bruno Mars, Just The Way You Are, staat 18 weken in de lijst. Zakt van 33 naar 37. Nelson, She's Gone, 12 weken in de lijst. 31, vorige week, deze week 36. Vorige week nieuw binnen, Diddy Dirty Money, Coming Home. Van 38 omhoog naar 35. Ina Ten Minutes staat 16 weken in de lijst. Levert 8 plekken in, zakt van 26 naar 34. En ook Daxa's Saas levert in. Barbara Streisand zakt in de 13e week. Van 29 naar 33. Robbie Williams, Hard and I, nieuw binnen dus op 32. En 31 is er voor Tire Cruise en Dynamite. 13 weken lang alweer in de lijst te vinden van 24, zakkend naar 31. En voor de volgende band is er wel wat ruimte. Een uh, pop-rockband uit Provo, Yehuda. Bestaat uit vier leden. In 2010 kwam hun eerste album uit, Habits. En daarop stond één grote single, één grote hit. En die hit heet Animal. De Neon Trees kwamen vorige week al binnen op nummer 35. In hun tweede week gaan ze vijf plekken verder omhoog en staan ze op nummer 30. Zometeen Take That en de Flute op nummer 29. Euro Breakdown, the countdown of the continent. Goed dat we nog geen webcam hier in de studio hebben hangen. Albert-Jan Vos helemaal los op Take That en De Vloed. derde week, dat zijn nu in de lijst staan van 34 omhoog naar 29. En het is inderdaad een heerlijk nummer. En dan eindigt hij ook zo mooi met wat herrie op de achtergrond, wat windstoten. En dan meteen de waarschuwing: er kunnen namelijk vandaag windstoten voorkomen. Tot 90 km per uur. ZFM, Westkust, weerbericht. Deze vrijdag bewolkt en vanmiddag dan blijft het wel droog en zien we wellicht af en toe de zon. De zuidwestelijke wind die is duidelijk aanwezig en de temperatuur die stijgt naar waardes tussen de 8 en de 10 graden. Door de harde wind zijn er ook problemen op Schiphol. Mocht je dus nog de lucht in gaan vandaag, hou de vluchtinformatie in de gaten. Een hoop vluchten zijn namelijk vandaag alweer gecanceld. Vanavond in de komende nacht is het ook nog bewolkt. Het blijft wel droog. De zuidwestelijke wind die waait stormachtig en de temperatuur daalt niet verder dan 8 graden. Morgen ook weer erg onstuimig, want er waait een uh, aan zee stormachtige zuidwester. En ook morgen weer kans op windstoten van 90 km per uur. Verder bewolkt morgen maar wel overal droog. Die stevige wind die voert zachte lucht aan. En daardoor kan de temperatuur oplopen naar 11 graden. En dat alles boven het vriespunt alweer. Zaterdagavond neemt de bewolking wel weer toe en zondagnacht gaat het zelfs af en toe wat regenen. Het koelt namelijk zelfs naar een graad of 9 en de wind die blijft onvermiddellijk uh, kracht tot stormachtig doorwaaien. Zondag ook grijs en bewolkt en af en toe wat regen en motregen. En de zuidwestelijke wind die neemt wel iets in kracht af. De temperatuur die stijgt zondag naar een, een graadje of 10. Ik ga even vragen bij de ANWB wat op dit moment de stand van zaken is in en rondom de Randstad. CFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnland bij de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort voor de Afrit Bunschoten, 4 kilometer. A2 Amsterdam richting Den Bos tussen Breukelen en knooppunt Oude Rijn 6. Verderop richting Den Bos tussen knooppunt Oude Rijn en Vianen 7. Voor opruimwerkzaamheden zijn twee rijstroken dicht. Verkeer richting het zuiden kan beter gebruik maken van de A27. Op de A10 Zuid, de Ring van Amsterdam, tussen knooppunt Amstel en knooppunt De Nieuwe Meer 4. A10 west naar Zaanstad voor de Koenten 5. In de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen de Uithof en de afrit Soesterberg, 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Reinhard Zwaan, dankjewel. Tot zover dus de verkeersinformatie. Mocht je erin staan, heel veel stederkter. -E is... Vrijdagmiddag, 5 minuten over de klok van half vier. CFM staat aan. Dankjewel dat je luistert. De 40 beste hits van Europa komen voorbij. Eentje die niet mag wissen is: Moon Moon 5 Never gonna leave this bed.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 Something good Don't wanna wait, I want it now Drop no, no, no, no. it like a hood And show me how you work it out 26 van deze week. Vier weken staat zij in de lijst. Britney Spears en Hold It Against Me. En Britney Spears die breekt record na record met haar nieuwe single Hold It Against Me. Maar het nummer was afhankelijk helemaal niet bedoeld voor deze popprinses. We waren verpallen het liedje aan Kate Perry te geven onthulde Dr. Luke een van de producers van Hold It Against Me. En dat alles deed hij bij het Amerikaanse muziekblad The Rolling Stone. We waren tot de conclusie gekomen dat het nummer voor Katie is, dat het geen nummer trouwens voor Katie is. Dr. Luke vertelde dat Hold It Against Me al een tijdje op de plank lag voordat Britney ermee aan de slag ging. Ik wilde zeker weten dat het niet op eerder door mij gemaakte nummers zou lijken. Ik ben ermee naar Songwriter Billboard gegaan en hij heeft er een geweldig lied van gemaakt. Hold It Against Me staat op Spears een nieuwe album Fame Fat Hall dat op 15 maart verschijnt. Dr. Luke verklapt dat de 29-jarige popprinses nog flink aan de slag moet met haar zevende studioalbum. We zijn nog lang niet klaar, we moeten de nummers zelfs nog uitkiezen. Op dit moment kan je niet eens vertellen welke liedjes de plaat zeker gaan halen en welke zeker niet. De producer heeft er echter alle vertrouwen in dat de plaat wel op tijd af gaat zijn. Britney is heel snel, zegt Dr. Luke, en die uh, beweert dat Spears pas over twee of, uh, twee of drie keer de studio in is gedoken voor haar nieuwe album, dus Femme Fatale. En hoe had het eruit gezien als deze inderdaad door Kate Perry was gemaakt, Hold It Against Me... In ieder geval, in handen van Britney Spears doet de plaat het goed. Vier weken in de lijst van 30 omhoog naar 26. Vrijdagmiddag kwart voor vier. We gaan even beuken. We doen dat met Roger Sanchez en de Far East Movements. En together...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 Don't let me fall. O.B. Dat is wel B.O.B. oftewel uh, Bobby Rain En zijn single Don't Let Me Fall. Vijf weken in de lijst en hij valt nog niet. Hij gaat nog omhoog. Van 28 omhoog naar 22. Voor ons heeft tijd om achterom te kijken. Voordat we over de magische grens over de helft gaan zeg maar, van de 20. Dan uh, even achterom. Nummer 30. Win de lijst, De Neon Trees en Animal. Twee weken in de lijst van 35 Omhoog naar nummer 30. Take That and the Flood. Drie weken in de lijst. Van 34 omhoog naar 29. Maroon 5. Never gonna leave this bed. Vorige week kwamen ze binnen op 32. Deze week een stukje omhoog naar 28. Bruno Mars en Grenade zakten steeds verder weg. Van 25 zakken naar 27 nu. Britney Spears. Hold It Against Me. Vier weken in de lijst. Van 30 omhoog naar 26. Watch Sanchez en the Forest Movements Together. Gaan twee plaatsen omhoog in de vijfde week. Mike Postner, Ghuler, Demi, hij is de snelste daler. In de 14e week zakte hij van 14 naar 24. Pink en Ratio Glass uh, zakt ook langzaam weg. 15 weken in de lijst, van 21 zakken naar 23. En BOB, Don't Let Me Fall, staat 5 weken in de lijst. Van 28 omhoog naar 22. Econ and Angel, ook met die plaat is Europa een beetje klaar. 12 weken in de lijst, van 12 zakken naar 21. Forage Movements, Like a G6, 14 weken alweer in de lijst. Ze zakken wel van 16 naar nummer 20. Nummer 19 slaan we over in handen van Katy Perry. 13 weken staat ze in de lijst met Firework. Vorige week nog op 11, deze week zag ik het naar nummer 19. In de derde week is de winst voor Martin Zalvlak en Dragon 3 weken in de lijst van 22, omhoog naar 18. Hallo! Tussen 3 en 5, de grootste hit van Europa. Met George van Dam. Dit is I can tell that you're tired of being lonely Take my hand, don't let go, baby, hold me, hold me. Deze week voor Michael Jackson en Akan. Hold my hand. En daarvoor Martin Solvlaag en Dragonhead. En hello. Over drie weken staan zij in de lijst van 22 omhoog naar 18. Michael Jackson en Eekhaan. Hold my hand. Zes weken in de lijst. Zij gingen omhoog van nummer 20 naar plek 17 alweer. Een vrijdagmiddag Euro Breakdown. Je luistert naar ZFM Zandvoort de 40 Beste. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.